Schnell, draußen lacht schon der Morgen so hell. maar nog een keertje Ik heb dan een speciaal muziekmapje, zeg maar. En dat uh, muziekmapje, dat, uh, dat zit er nergens in die la ergens onderin. En die draai ik dan, uh, zeg maar, s avonds af op mijn, uh, op mijn telefoontje. En dan val ik mee in slaap. Ja, en dit liedje zit er ook bij. Ja, hoorde er voorbij komen. Tamara Tol was er trouwens even lekker in het Duits. Hé, hey, goedemiddag zeg. Het is uh, Corso Radio. Want uh, we zitten natuurlijk in Valkenswaard met uh, heel veel bloemen. Ja, en uh, dat gaat heel leuk worden. Want uh, ja, we prikken vandaag de hele dag. Er rijdt een busje rond van... Uh, en uh, ja, daar, uh, daar zitten disjockeys in, daar zitten verslaggevers in. Daar zit eigenlijk alles in wat je maar kan bedenken als radiostation. En uh, ja, ik, ik moet je heel even uitleggen. Ik zit hier dan zeg maar in de studio, ergens uh, op een geheime plek in Valkenswaard. Uh, in en um, ja, daar heb ik zeg maar links een schermpje, daar zie ik dan die camera. Dus ik, ik kan ook stiekem meekijken in die bus, wat, uh, wat er allemaal gebeurt en wat ze gaan doen. En er lopen dan uh, zeg maar ook wat, wat mensen in en uit constant. Dan heb ik zeg maar uh, daar naast een schermpje en daar komen de verzoekjes binnen. Ja, want je kunt gewoon appen hè, 06-465-56789 voor een verzoekje. Ik hoop dat ik ze heb. <laughs> ik heb heel veel liedjes, iets van, uh, nou wat zal het zijn, 90.000. Dus er zal vast wel een liedje tussen zitten die erin staat En dan heb ik aan de rechterkant heb ik een berichtje staan, of zeg maar de website open van uh, ja, de Corso in Valkenswaard. Dus er staat heel veel informatie op. En dan heb ik daarnaast weer een scherm, daar staat de agenda op. En dan heb ik vlak voor me een scherm, ja, en daar draai ik liedjes mee. Hey, goedemiddag, dit is Corso Radio. Dag en nacht steunen we jou, de Wagenbouwers. Dit is Corso Radio.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 Ik loop hier alleen in een tustere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hij gehad, Maar de mensen ze slaan. Dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hij meegehaald. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog ligt. En als je dan eh, tijdens het prikweekend een beetje naar links en naar rechts kijkt en een beetje naar voren, dan zie je al die gezellige mensen. Het regent wel een beetje trouwens, hè. Ja. Dat wel weer, maar goed. Ach ja, zullen we zullen het wel zo zeggen. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog leuk. We hebben ook een klein beetje regen nodig. En ja, één ding is een feit. Bloemen bijvoorbeeld, die zijn daar gek op hoor, op water. Dus uh, wat dat betreft is het goed, ja. Ja, de Corso uh, Valkenswaard, dat is het gezelligste dalia feest van Nederland. Dat uh, moet je nog heel eventjes uh, op, uh, op wachten. Dat uh, gaat meestal op de tweede zondag van september door de straten van Valkenswaard. Het is een, uh, een Dahlia Parade van 13 prachtige bloemencorso-wagens, uh, 12 meter lang, 3,5 meter breed, dat is wat, 5,5 meter hoog en 8 uh, jeugdwagens samen met straatartiesten, showbands en harmonieën. Ja, uit, uit heel Nederland trouwens. Die vormen een kleurrijke beleving voor jong en oud. Zeker als je van, van bloemetjes houdt. Nou ja, de voorspellingen van zondag zijn wat beter. Dan uh, regent het wat minder veel. Dan schijnt het zonnetje ook lekker. Dus dan hebben we het allemaal goed voor elkaar. Ja, en er rijdt zo'n busje rond hè, van, uh, van Vos. Ja, en uh, daarmee rijden wij door heel uh, Valkenswater heen. Althans, waar... Uh, de prikjes zijn, oftewel waar de Corso actief is. Nou ja, we zijn al geweest in de Hazenstraat, daar heb je Henry gehoord en Jan Thijssen. En we gaan zo dadelijk naar het Wilhelmina toe. Ja, Dus daar is ook heel veel te beleven. Dat gaat vanaf half drie plaatsvinden. Dan hoor je ook weer impressies en dan hoor je ook dingetjes voorbij komen die, die daar plaatsvinden. Dus het komt helemaal goed. Goed, dit is Corso Radio en zo is het maar net. En we hebben leuke liedjes klaarstaan, staan hoor, niet vergeten. Hier hoor je Valkenswaard. VOSFM.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 Gat heel stil de passie prikt, het geurt naar het brood en warme wijn. En in de sneeuwnacht bij de vallen, verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen en peil spuiten hemel in. Heft leuk hè wij de Groot en uh, Meester Prikkenween. Hoe toepasselijk in dit uh, prikweekend natuurlijk op uh, ja, Vos. En uh, wij zijn er natuurlijk met uh, ja, vandaag Corso Radio. En uh, nou ja, de heren die zijn onderweg momenteel naar uh, Wilhelmina. Dat zie ik uh, op mijn linker schermpje. En daar is een, uh, een wereldsfeest aan de gang. Het Hanami Matsuri, dat komt uit Japan. Dat gaat over uh, de bloeiperiode van de Sakura. Dat is een uh, kersenbloesem. En dat uh, symboliseert de vergankelijkheid van... Van het leven. <laughs> ja, mooi is dat, hè. Elke bloem heeft trouwens ook weer een, uh, een betekenis, hè. Je kunt ook niet elke bloem meenemen naar huis, want voor u het weet zit je in de echtscheiding. Dus dat is ook weer niet de bedoeling. En uh, nou ja die jongens die zijn daarheen uh, onderweg en uh, over nou ja, zeg maar een, uh, een krap, nou wat zal het zijn, iets, uh, iets meer dan een half uurtje. Dan zijn ze daar en dan uh, schakelen we weer live over naar die grote bus. Ja, en als ik die bus zie, zeg maar, en die dan over die weg heen rijdt... <laughs> moet ik daar een klein beetje hier aan denken... Misschien een te passen wietje voor in dit autootje. Je is net en And born to be wild. Welkom, dit is Corso Radio. Goedemiddag. lightning every metal thunder horizon We hadden uh, inmiddels al uh, vernomen dat ze daar uh, zijn bij Wilhelmina, dus we zijn er al met de bus, we zijn de boel aan het installeren. En uh, ik kreeg een berichtje binnen via onze uh, WhatsApp-nummer, dat is 06 465 Ja, dat is een hele duidelijke taal, hè? Wij willen Jan Bigel. Kijk, hier, beste vrienden, ja, hier ben je? ik weer. Deze video jullie jongens. Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio. Erik van Vliet Yeah. Wel leuk, dan zoek je op bloemen, krijg je Karin bloemen. Ja. Als ik wat jij toen dacht, Had ik nooit op jou gewacht. Als een kind zat te dromen, Leuk in elkaar gezet hoor, digitaal. André Hazes en Karin Bloemen en een beetje verliefd. Goedemiddag, dit is de Corso Radio. We zijn vandaag live aanwezig in Valkenswaard. Ja, nou ja, vanmorgen was het ook al Dalia sprikken. Je kon meehelpen bij een buurtschap of object. Ja, vanmorgen waren ook de meeste tenten al open. Ook zaterdag kan men nog volop hulp gebruiken. Dus mocht je denken in Valkenswaard ik heb toch niks te doen, ik ga even lekker, uh, lekker prikken. Hè? Nou dan mag dat hè, want uh, ze zoeken nog mensen. Nou ja, vanavond om half acht is de opening van de Corso en Cultuurfestival. Om half acht begint het in de Hofnaar. De opening is door burgemeester Anton Ederveen, Gabrielle Buis, de voorzitter van Corso Valkenswaard. En uh, Paul, ook nog de directeur van de Theater de Hofnaar. Ja. Nou ja, en verder is er om acht uur de previewavond bij Theater de Hofnaar. En er is natuurlijk ook live radio. Want we zijn er vanavond bij, vanmiddag. We zijn er in de nacht bij. Het kan niet op. Dus je kunt alle ontwikkelingen volgen. En als je nou mee wilt kijken, kan dat via VOS uh, FM Radio. .nl live. Nou ja, daar staat nu nog een bericht op. Maar zo dadelijk, zodra die bus er is... ...dan, uh, ja, dan zal hoogstwaarschijnlijk uh, komen de beelden hier ook weer binnen. Dan kan ik ook uh, kijken wat ze daar gaan uitspoken natuurlijk. Hè? Ja. Goed, nou heel veel radio. En uh, ja, ze gaan nu dus naar Wilhelmina, als ik goed geïnformeerd ben. En ja, daar was een... Uh, hoe heet het? Een uh, Japans item, hè? volgens mij. Hè? Nou, je raadt het nooit. Ja... Ik heb een Japans plaatje. Ho, ho. Ja, ja, ja, ja.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 Dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij Nou, ik zit kwijt. dan uh, heel even in het lijstje te kijken wat er uh, zeg maar uh, eerder al is aangevraagd uh, in verband met uh, de corso natuurlijk in Valkenswaard aan liedjes. Nou, dit was er eentje. Bloem, even aan mijn moeder vragen. Hey, goedemiddag, dit is Corso Radio. Ja, vanaf donderdag uh, zijn alle buurtschappen al begonnen en ook de bouwgroepen met het prikken van de dahlia's. En ik zei het er straks al, als je wilt prikken dan kan dat. Men zoekt altijd prikkers. Nou ja, uh, hoe blijven de dahlia's uh, op de wagens zitten? Nou ja, je kan alles vragen daar, want ze weten er alles van. Uh, want uh, ja, uh, ze moeten natuurlijk wel op die wagens blijven zitten hè, als straks eenmaal zo ver is zondag. Ja, je moet in elk geval wel oude kleren aantrekken en eh, je moet ook eh, zeg maar als je dat doet moet je rekening houden dat je, ja, dat je bloemen in de handen hebt. Want ik hoorde gisteren nog iemand die zegt van eh, leuk dat Corso Radio, maar als je allergisch bent voor bepaalde bloemen, ja nee dan kun je dat beter niet doen natuurlijk. Dus eh, pas op, pas op in elk geval. En eh, je moet een naald kunnen steken in het hart van de bloemen. Ja, dat is even een dingetje. Maar volgens mij komt dat wel goed. Ja, nog even een weerbericht. Er komen wat plensbuien uh, de komende uren voorbij. En daarom heeft het KNMI voor vandaag code geel afgekoppeld voor de provincie. Er kan uh, vanmiddag en in de avond veel regen in korte tijd vallen. Op sommige plekken zelfs tot 50 mm zie ik staan. Het meeste hemelwater komt in de westelijke helft van de provincie naar beneden. Dat denkt de meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza kan daar op sommige plekken zelfs voor wateroverlast zorgen. Nou, ja, komend weekend dan wordt het wat beter. Nou, dat komt heel goed uit in verband met de Corso. Ja, dit weekend wordt het inderdaad beter. In de loop van zaterdag dan trekken de buien langzaam weg. En het weekend heeft er nog twee gezichten. Zaterdag is het overwegend bewolkt weer. Vallen er wat buitjes en kan het gaan omweren. Maar in de loop van de dag klaart het op. En als je nou bijvoorbeeld zondag kijkt, dan is het meest van de tijd... Droog weer, jawel. Goed, dit is hem. Ja, Corso Radio. En uh, ja, of ik nog een keer Jan Biegen wil draaien. Ik heb er zat hoor. Ik doe niet moeilijk. We gaan op stap en daar gaan we heen. Ja, naar de Corso natuurlijk. Even halken We gaan op stap. En dan zit de zorgers thuis. Lijkt te denken voor de buis. Goh op stap. Ik denk in mijn mond, ja, het is zo voelt de lot, we gaan op stap. En dan gaan we oude bier het aanzien lieve zet op stap. Hey, hey. Ja, we gaan op stap. Ja, we gaan op stap. Honden zuipen, ja, we gaan op stap. te kruipen, ja, we gaan op stap. Ja, ja, ja, we gaan op stap. En dan konden we in de kroeg, was het tussen wijk vroegen, des geen grap maar in de neer, want dat is beter voor de sfeer. We zetten op stap. En dan komt de s'avond ja dan is het weer die pluizenkwarre op stap. Dan begin je tegen m'n openschlossen meeuw, m'n kloppen keren klap. Als losse meeuw, koekepanden, weet ik's morgen stond ik van de van de wap. En ze doen het elke keer dag op, ik ben me mochtje weer op stap. Hee hey. ja we gaan op stap, ja we gaan op stap. Zo,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 Ja, de beelden zijn weer live, mensen op uh, Vos FM. Ja, en dan uh, via de live link, daar kun je de beelden bekijken. Nou, ik zie de prikkers ook in die zaal zitten. Dat is leuk. Ja. ja. Ah, volgens mij kunnen daar meer prikkers bij hoor daar bij Wilhelmina. Net uh, kwam er een eentje voorbij. Die had een grote bak met bloemen en die pleurt zo op die, die taal van de heer. Zijn jongens ja, maar er zijn uh, nog. Ik zie ook nog een andere tafel met allemaal bloemen, maar daar zit nog niemand aan. Dus, uh... Mocht je denken van nou het lijkt me leuk om te gaan prikken vandaag uh, tijdens de Corso in Valkenswaard. Dan moet je je zeker gaan melden. Ja, en het busje staat er ook weer. Dus dat gaat helemaal goed komen. dadelijk uh, nog veel meer nieuws uh, van, uh, ja, van de buurtschappen. En natuurlijk ook van uh, hetgene wat uh, wij vandaag live brengen. Want we zijn dus nu bij Wilhelmina, Harry en Jan Thijssen Die zijn daar. Jongens, heel veel plezier daar. En uh, ja, ik ben er vanavond weer. Uh, maar in elk geval de hele tijd luisteren. Want er komt van alles voorbij. Tot straks. Van plastic die troosteloos mooi in een wasje staan. Nepia een verlept voor ze goed en wel open gaan. gang. Bloemen uit glazen fabrieken met dag en nacht hoogte zon. Ze houden van.